10 uur. Gert Luk het NOS Journaal. Het personeel van VND heeft van de Ondernemingsraad het advies gekregen om alvast een uitkering aan te vragen. De medewerkers worden nog tot en met dinsdag doorbetaald door uitkeringsinstantie UWV. De komende dagen moet duidelijk worden of er nog toekomst is voor VND. De curatoren zijn nog in gesprek met Coolcat-eigenaar Roland Kaan over een doorstart. En het Canadese bedrijf Hudsons Bay ziet daar niets in en wil alleen de aantrekkelijkste locaties overnemen. om daar, na een grondige verbouwing, zelf een winkel te beginnen. Hudson's Bay onderhandelt direct met de eigenaren van het vastgoed. Luchtvervuiling leidt jaarlijks tot de vroegtijdige dood van 5,5 miljoen mensen. De meeste slachtoffers vallen in China en India, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De lucht wordt met name vervuild door fijnstof, afkomstig van elektriciteitscentrales en fabrieken en door uitlaatgassen. Ook bij mensen thuis ontstaat luchtvervuiling door de verbranding van kolen en hout. De WHO stelt in het rapport dat er meer mensen doodgaan aan luchtvervuiling... dan aan ondervoeding, overgewicht of alcohol en drugs. Brazilië houdt een megaoperatie tegen de mug die het Zika-virus verspreidt. Bijna een kwart miljoen Braziliaanse militairen... en 300.000 ambtenaren kloppen vandaag aan bij miljoenen huishoudens. De militairen van operatie Zico Zero richten zich vandaag vooral op voorlichting. De komende weken gaan ze ook inspecties uitvoeren bij mensen thuis.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 Het weer, eerst geregeld zon. In het Noordoosten blijft het lang grijs. Het wordt 3 tot 7 graden. In de loop van de middag raakt het bewolkt vanuit het zuiden. Later gevolgd door regen. Vanavond geleidelijk ook natte sneeuw. Komende nacht en morgen valt er op veel plaatsen wat regen en natte sneeuw. Dit was het NM DFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Goedemorgen luisteraars, u spreekt hier, of, sorry, U spreekt hier. <laughs> dit is Goedemorgen antwoord. Eh, het programma van CFM naast mij zit Irene de Jager en ik ben Adi Koop en wij verwelkomen in eerste instantie de eigenaren van Strandpaviljoen Plezont. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, moeten we nog iets over de techniek zeggen? En, uh, en dat, uh, dat doen we zo direct, maar, maar uh, Kasper uh, Geurensen die zit hier uh, leuk voor de techniek. Het gaat allemaal goed komen, dat is zoals vorige aan de keren. Dus ja, daar heb is ik dat. daar volste vertrouwen in. Het seizoen is weer begonnen. De tent gaat bijna, of het paviljoen gaat bijna weer open, zie ik. Ja, klopt. Aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag. 18 uh, februari. Gaan de deuren weer open? Is dus dat alles weer klaar? Ja. Ja, dan beginnen we weer met ons out menu. Dat uh, doen we elk jaar. En dat is een beetje een... Uh, nou, toch een zandvoorts gebeuren is dat geworden. Dus, um, ik heb de... begrepen dat er al heel wat reserveringen zijn. Nou, het gaat inderdaad ja. uh, na de het adverteren staat de telefoon roodgloeiend. gloeiend. Uh, wij zijn voortdurend. Ja, het weer. Ja. Ja. En jullie zijn zijn jullie de eerste die open gaan dan, of is dat niet nee, zo? Nee, nee, nee onze oh nee, buren, nee we zijn, zijn, al zijn, al zijn al open. open ja. De ja, ja, die hebben uh, ja. altijd een zoiets van voor de, ja, de uh, Valentijnsdag willen ze toch ja. altijd ja. wel uh, draaien. Dus volgens mij dat volgens is volgens ook. dit ook. jaar weer gelukt. Volgens op zich niet verkeerd natuurlijk. Nee, helemaal top, juist. Nou, wij kiezen.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 En nee, aankomende donderdag. Aankomende donderdag, dat is het dus nog gewoon stampot tijd, om Eigenlijk, het maar ja, zo te ja. zeggen. Ja, ja. ja maar na standpot heb je natuurlijk ja, nog andere veel producten ja. die uh, ja. toe kan passen in deze, deze periode. Ja. Dus dat, uh... Nou, leuk. Ja. De standpuntjes worden er dan reclame voor gemaakt tegenwoordig. Ja, absoluut. Ja, <laughs> ja. dat dus nou, ziet alle kanten uit. <laughs> nou, en het is ook. Uh, we hebben het ook. We, we, Ramon heeft een uh, zuurkoolstamppot die, uh, die uh, wel eens bij de eendenborst borst zit. En uh, we hebben altijd een hoop mensen die daar speciaal voor komen. Dus dat. Um,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 En het wordt nu aangeplant, en dan komen er nog hekken en dan kunnen wij de verlichting opnemen. Is dat de verantwoording van de, van de strandtent zelf? De, de nou, het toegangs- gaat Vanuit de gemeente? Vanuit de gemeente. Ja, je. Alleen ja, je bent daar zelf ook wel een beetje verantwoordelijk voor dat je dat aangeeft. En, en, en dat aankaart bij de gemeente. en ook ja. wel een deel, een deel voor eigen rekening ook neemt. Ja, maar, ja, maar het, het ziet er wel. Erg mooi uit moet ik zeggen hoor. Nou, Wij waren ook blij verrast. Ja, het ziet ja super er, strak, echt super hoor. strak uh, ziet het ja, uit. We doen het breder ja. allemaal, wat veiliger ook. Ja. Ja. Dus, uh... ja, in het begin. Want dat is dus wel apart. Als, wanneer de tegels er nog niet liggen. Dan, dan denk je van. Huh, dat is klein. Want zo, zo kwam het bij mij dus over. En, en he, er zat een, een rechte bocht in. Die is natuurlijk nu mooi rondgemaakt. En toen dacht ik, nou, die vrachtwagens kunnen daar nooit langskomen. Maar dan uiteindelijk komen de tegels te liggen en dan zie je pas hoe mooi breed het uh, geworden is. Ja, je kunt met... zelfs nu met twee auto's uh, langs elkaar uh, passeren. Als, het ja, ja. Ja, als je het ware. wil, je niet dan willen, dan denk was, uh, ik. voorheen niet, uh, niet mogelijk. Uh. Ja, met nee. mijn brommertje, dan, uh, dan lukt gaat het. Gaat het net lukken, hè? Ja. Ja, ja, je wou dichtbij, dus op de fiets op. Ja. <laughs> Hebben jullie enig idee um, wat dit seizoen voor jullie gaat doen? Dus Misschien uh, koffiedik kijken, maar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 dat er weer wat veranderingen in plaats ja, ja. hebben gevonden. Gewoon de uitstraling, even wat fris. Ja, hebben jullie en ook heel veel vaste gasten die op het strand komen liggen? Hebben jullie bedjes, jaarbedjes? Ja. Uh... ja, we hebben um, seizoens, um, seizoenskaarten, seizoenskaarten um, uh, die, um, uh, die we verkopen. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat wij toch een beetje de focus hebben gelegd op het restaurant en op de feesten. Um, de bedden, die, ja. ik ben, ja, logisch, wat, wat dat betreft, met, afhankelijk weers van het zeer. Ja. En, ja. en omdat ze min mogen te zijn, hè, dus dan moet je toch dat pad gaan bewandelen ja. om uh, toch, uh, ja, te ja, alleen te van huithouden. de beetjes kun je niet rondkomen. Nee. Dat is, dat, nee. dat mogen ja, duidelijk zijn. zijn. Te dat, te zijn. dat was vroeger wel zo, dat maar dat was het weer anders. Nou, En dat zie je ook dat mensen later komen. Het is niet meer om negen uur dat dat strand vol ligt. We zitten, hebben natuurlijk ook een klein stukje morgens. Um, dus um, uh, dat, uh, dat werkt ja, een dat grote gebouw, Ja, dat grote uh, gebouw, dat gebouw zit dat... in de weg. <laughs> ja. nou, dat staat ook niet eeuwig. Nou, nou, nou. En, uh, ook daarvan we hebben heel veel mensen uit, uh, uit dat grote gebouw wat, uh, wat, wat regelmatig bij ons komt eten. Dus het is uh, tweeledig uh, uh, ja. daarin. Dus uh, we hebben er ook wel een, uh, we hebben wel een goede kant van.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 Trekt er eigenlijk een soort schaduw een beetje over het terras heen. Maar we hebben altijd wel ergens op het terras een zon. zonnig gedeelte. Ja, precies. Dus het is niet dat we helemaal. Uh, nee, uh, maar goed, donker. net je al aangeeft. Het restaurant is het belangrijkste natuurlijk. Want je hebt maar drie maanden zomer en die andere maand dat je staat. Precies. En dan uh, nog afwachten hoe de zomer voor, gaat, uh, ja. gaat worden ook natuurlijk. Want dus wat we ook hebben al was een belabberde zomerschat in het verleden. Vorig ja. jaar was hij natuurlijk wel. Uh, ja. Ja, hebben jullie nog niet ver... in de almanak gekeken wat er dit jaar uh, voor voorspellingen zijn? Uh, wat dat betreft koffie, uh, wijf, voor, koffie, voor, de, voor de weermannen en mensen is het ook heel moeilijk om daar uh, een zinnig antwoord op te geven, nu al. Ja, ik weet ook niet dus, of, dat, of dat het ooit wel eens uitkomt, hè, wat er gezegd wordt. Want uh, ja, men, men roept en, dan, je dan je wel moet het toch, maar je, Ook al heb je een voorspelling, je, je, het is toch altijd schakelen op, op wat er echt gebeurt. Er gebeurt natuurlijk ook wel eens dus dat er dan zeedamp. Of, dus uh, je moet er gewoon klaar voor staan en, um, en elke dag. En ook ja, dat wel, is een verrassing, he, die zeedamp. Ja, dat uh, is... Um, uh, dat is altijd schrikken. Ja, en koud. Ja. Ja, ik heb het zelf ook wel eens gehad hoor. Dat ik vanuit Amsterdam kwam en dat het prachtig weer was in heel Nederland. In Amsterdam inderdaad. In en ik kom de... hier in mijn korte broek en mijn hemdje zonder mouwen en alleen maar een handdoek bij me en verder niks bijzonders. En dan dat scheelt gewoon 5, 6, 7, 8 graden. Ja, maar ja, het omgekeerde gebeurt ook regelmatig. Ja, is, het hier, is het hier mooi weer? Je hebt hier geen het in de land, ja, is echt, echt, ja, klopt. Kijk even op je website alsjeblieft. Nou ja, wij proberen wel. Um, en daar, daar zijn we dit jaar um, flink mee bezig geweest met het vernieuwen van, van onze huisstijl. En um, uh, via onze website het weer te melden, via uh, Facebook, um, de andere social media die we gebruiken.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 regelmatig um, op hun vrijdag gebeld worden. Oh, de ja. wat denk ja. je? Sorry. Heb je, heb je, ja. Ja. ja, goed, dat, dat weet je ook. Hè? Ja. Je weet ook gewoon. Inherent, mooi weer. Ja, moet je ja. gewoon werken. Dat is dat is. Dat is, is, is, is altijd voor al zo. Vroeger was dat al zo, nu ook. Maar heb je wel eens gedacht aan een vast paviljoen? Of hebben jullie zeggen, nou laat maar zitten dat hoeven mij niet. Je denkt erover, na ja. alleen daar komt iets meer bij kijken dan, ja, dan mensen denken. Ja. Dat is toch wel een serieus een hele onderneming, omdat uh, en een financiële plaatje moet daar ook uh, komt er flink bij kijken. Ja. Dit is gewoon echt wel serieus. En ah, het is dat het ook natuurlijk nu pas een beetje in het nieuws was. Dat, uh, ja, ik dat die mogelijkheden ja. ook ja. inderdaad. Uh, maar dat, zouden uh, die terechtkomen, denk je? Dat het, dat, op het moment die... wordt, er, wordt er wel gesproken over. Maar uh, daar zitten een hoop haken ogen aan. En voor ons is het uh, op dit moment nog niet, uh, nog niet aan de orde. Nee, ik denk persoonlijk zoals het er nu voor staat. Met de afstand tussen de vaste tenten. Uh, dat iedereen zeg maar, uh, een redelijke kans heeft om, om daar een boterham, boterham te, verdienen. Tijdens de wintermaanden te verdienen. En op het moment dan, ja. dat je dat gaat uitbreiden, dan wordt het knokken. Dat is toch helemaal niet grappig? Ja, natuurlijk. Dat is toch een vraagstuk waar, je, ja, waar een ja. hoop paviljoens tegenaan lopen. Ja. En, dus uh, vooralsnog is het, is het voor ons niet ter sprake, dus ja. hebben we daar ook niet, uh, nee. geen plannen voor. Dan kan je, je relaxen en gewoon je seizoen beginnen. Ja, ja, dat, dat houdt niet op met een paar losse Nee. nee. <laughs> nou, ja, ik, we kunnen niet anders als jullie weer een heel goed seizoen uh, wensen. En uh, kom aan het eind van het seizoen maar weer terug. Om uh, te melden hoe gezellig het geweest is. Ja, <laughs> en, en, ik ga uh, voor die tijd wel eens persoonlijk uh, controleren, nee, hoor. dat is nou nee. niet verhaal. Dat is het altijd verhaal. Beloofd? Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Nou, bedankt bedank voor de uitnodiging weer. Graag gedaan. En, uh, tot uh, aan het eind van het seizoen. En op ja. halverwege. Oh, voor je uitzending nog. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, we hebben net...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 cleaning my dirty mind like a trolley, but I don't want to give in. Wow. Bebendo vinho para tocar meu espírito.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 Pick up, what Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Shaky, shaky steps in the middle of the day A fire in my path and a cool decay Foggo, foggo, foggo, foggo It'll be calling L. it'll be calling L Before they put me in that chamber But I'm cleaning up as fast as I can. I'm cleaning up as fast as I can. You can't unbreak what you break. You cannot fake the very fake. You cannot fuel without a tank. You can't unbreak what you break. You can't unfake what you break. You can't unfake. Break what you, break you, break you, break you, break you. Break, you, break, you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 Uh, en dat corrigeren, dat is dan op eigen titel, want ik ben natuurlijk niet zo oud nog. Omdat allemaal... Nou, ik ook niet, maar ja, het hoor. Maar ik denk dat te weten, om de dodenvoudige reden dat degene die de tennisclub Zandvoort uh, heeft opgericht, hier heer Tauber, uh, dat ook heeft gedaan bij, uh, bij gebrek aan een tennisvereniging, dus een tennisclub. En, uh, dus, dus neem ik aan dat daarvoor geen tennisverenigingen of clubs waren. Nee, ik neem aan ook dat die tennisclub ja. uh, wat laagdrempeliger is als de tennisbanen die toen de tijd uh, toegankelijk waren voor het betere publiek. Want daar praten we over want Dat waren het Grand Hotel. En de ja. naam zegt het al, dat waren natuurlijk niet uh, zomaar mensen die, die even langskwamen. Nee, nee, dat klopt.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 Ja, en die hebben daar jaren ongebruikt gelegen. Ik heb nog wel eens foto's gezien van dat het helemaal overwoekerd was in de tijden van de oorlog en zo. En daar mochten zij dus die drie banen die daar lagen, die mochten ze dus gaan gebruiken. Dus dat is pas twee jaar na de oprichtingsdatum is dat in gebruik genomen. Oké, okay, vanaf 1953. Ja, en daar nee. zijn nog foto's van met Venema, burgemeester Venema, ja, uh, die, uh, die dat heeft geopend. Ah, daar ben ik wel nieuwsgierig naar nou natuurlijk, want ja, kijk... <laughs> als verstuurslid van het genootschap en de redactie van de Klink eh, vind ik dat wel leuk om daar wat mee te gaan doen. Als ik dat had geweten, had ik hem meegenomen. Ja, nou, daar spreken we denk ik na de uitzending nog wel eventjes ja, over, okay. het eh, een grote vereniging? Uh, nu, uh, zo rond de 800 leden. Een beetje 50-50 jeugdsenioren. Maar we hebben periodes gehad met 1100 leden. Dus toen was hij echt gigantisch groot. 9 voor 9 banen, zelfs heel erg. Groot. Ja. Maar de hele tenniswereld is een beetje aan het. Ja, inkrimpen, kan ik dat zeggen zo. Nou, in ieder Tuur. geval, het ledental loopt wat achteruit. En hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat iets te maken heeft met het tijdsgevricht. Dat mensen wat sneller willen recreëren. Ja. En dus dat verenigingsleven wat minder hoog in het vaandel hebben. Ja, dat merk je in alles, hè? Uh, er zijn zoveel andere afleidingen. Ja. Kinderen moeten zes keer uh, gebracht worden naar clubs enzovoort. We doen ja, absoluut. Minder. Ja. Dus ik denk dat dat een van de redenen is. En uh, de mensen die wel blijven tennissen, die doen dat uh, ook wat heftiger en korter. En verwachten ook wat meer uh, uh, iets aangeleverd krijgen zoals eten en drinken. Ja. En dus niet meer een gezelligheidsvereniging waaraan uh, alle leden achter de bar staan en waar iedereen zijn bijdrage levert... in de zin van een kroketje bakken en een dingetje. Nee, dat moet iets, iets breder. Oh, maar, maar, maar het, sorry. Sorry. Ja, nee, nee, het Wordt het toch wel uh, door vrijwilligers uh, nee, geleend? Nee, dus wij zijn... je zijn een echte professionele... Ja.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 Goeie wijnen en dat soort dingen. Om het toch iets wat van elan bij te geven. Maar in Zandvoort is dat ook wel een beetje. Denk ik de wens van, van de leden. Arnhout komen veel mensen. Uh, nou wij zijn er eigenlijk mee begonnen. En we hebben dat niet meer weggegeven. Dus dat is nog steeds. En dat van. is rendabel. Ik bedoel er zijn genoeg uh, uh, oh. mensen die ook blijven eten.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 Leden van ons waren die daar les gaven of dat organiseerden. Maar dat heeft niets met tennisconcentratie te maken. Dat heeft nee. dan misschien alleen met de locatie te maken. Ja. Dat het voor sommige mensen makkelijker is om daar te spelen. Ja, was ook geen kruffel, geloof ik, hè? Goh, ik, ja, ik. Ik tennis ik... zelf niet. Ik, weet het ik kom er heel veel langs, want ik, ik speel zelf op de, op de golfbaan daar. Ja. Maar, nee, ik heb er eigenlijk nooit op gelet wat voor, nee. wat voor ondergrond nee, ik, gezegd, daar ik ligt. Ik weet het ook nooit. Ik weet het ook niet. Nee, nou ja. nee. Oh ja, het is geen concurrent natuurlijk. Het is gewoon uh, een collega nee, nee, nee. natuurlijk. Wat voor festiviteit uh, gaan jullie organiseren voor nou, het 65-jarig bestaan? Wij zijn voor het eerst in onze geschiedenis landskampioen geworden. Dat Zelf. is uh, Ja, leuk. Landskampioen dan ook van de reguliere zondagcompetitie. Uh, inmiddels heeft die tennisbond, ik geloof wel iets van nou, 20 categorieën aan.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 weekend van de kruisfinales te gaan organiseren. Uh, kruisfinales? Wat kruisfinales? kunnen nou we voorstellen? voorstellen. Uh, ik... uh, ja, dat is een sporttermen. Ja, dat is zo. <laughs> uh, waarbij de, de, de, de eerste vier uh, van het eindklassement van de eredivisie... ...om het maar zo te zeggen... Uh, ...die spelen dan de kruisfinales op zaterdag de halve finales... ...en de winnaars van de halve finales op zondag de finales. Ja. En dat zijn dus verenigingen uit heel Nederland die ja. daar aan uh, meedoen? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.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 Daar krijgen we wel wat te goed, uh, tegemoetkomingen voor. De gemeente heeft ook een bedrag. Uh, ja, ik kan stort. zeggen, de gemeente doet ook wel wat uh, In dit geval mee, doen ze dat? wel ja, wat. Ja, ja dat ja. soort speciale gelegenheden doen ze wel mee. Zitten, dan zaten we toch weer op de kaart natuurlijk. Tuurlijk, precies. precies. Dus, uh, dus dat vinden we ook eigenlijk ook wel normaal dat dat gebeurt. En wij willen dus een soort... Ja, uh, we willen... Uh, uh,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 Maar ook dus belangrijk, hè? Die Heel belangrijk. Uh, de jeugd is de toekomst. Zeker ja, dat is een bij, uh, mooi, uh, de... mooi tegeltje, vind ik ja. dat ook. Nee, ja. maar dat is... Ja. Ik, ik zie dat... Ik, ik, ik ga dus regelmatig naar mijn zus uh, in Rosmalen. En ook als zij spelen moet. En als er bepaalde... Hè, er zijn invitatietoernooien. Waarbij dan de broers en de zuster... En de, nou ja, de, de familie uitgenodigd wordt om mee te spelen. En ik, ik kijk dan ook wel eens naar de jeugd. Die daar. Nou, die zijn toch een partij fanatiek aan het spelen. En dan zie je ook van... Nou,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 Dat wij een dat hele, hele goede jeugdafdeling hebben. Niet alleen goed in de zin van dat we daar veel in investeren. Een heleboel van onze contributiegelden gaan in die jeugd zitten. Maar we hebben ook een heel goed uh, trainersteam Ik bedoel uh, Hans Smit en uh, Dick Suik. Maar ook Doordat, allemaal vrijwilligers? Ja, nee, dat zijn, zijn betaalde krachten. Ja, dat zijn, zijn professionals. Dat is hè? ons trainersteam Dat nee, zijn betaalde krachten. Maar uh, waarvoor geld Want die doen met de jeugd echt heel veel. Ja, en er komen er regelmatig uh, ook talenten bij ons vandaan.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 Uh, ja, dat zegt jullie dan weer niks. Maar nee. We zitten erbij, en, uh, we Belg, hoor, erbij. We hebben ook een gehoord <laughs> erbij. Dat moet kunnen. Ja, moet kunnen. <laughs> ja. Nee, onze jeugdafdeling is uh, goed vertegenwoordigd. Dus maar vandaag is het dus wel de dag. Hè? Ja, ja, het is dag. de dag. Gaat er wel iets, een klein beetje uh, iets gebeuren? Of, of gewoon uh, vandaag, dus ja, vanavond winter. alleen even het een. Het is winter. Uh, en rustig dus. En tennis is een zomerspoor. Ja. Okay. En gehad, want het heb gevroren. Ja, nou. precies. <laughs> Goed, nou, wij, wij wensen jullie een, een, een topjaar en heel veel plezier met alles wat er gaat gebeuren. En nou, wellicht zetten we die datum erin en voor de, ja, de, de rechtstreekse uitzending kunnen we daar over praten. Bedankt voor je komst Ja, en, en, en succes. En tot de volgende keer succes. Ja. Goedemorgen, luisteraars, U luistert naar Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Irene Jager en ik met Nari Koper. En voor ons zit een van onze gasten, Thijs Okkersen. En Thijs, ja. welkom. We ja, moeten trouwens nog even zeggen dat we vanuit Hotel Hoogland uitzenden. Uiteraard. Dat hebben we nog niet ja, gedaan. Nee, ja, ik ben zo verkast. Zin hebben om langs te komen, Don de Grebber die het schenkt de koffie hier, dat doet hij wel heel goed, moet ik zeggen. Ja, het is Dankjewel, prima Don. koffie, met koek. Met koek, Jawel. Dus mocht u daar zin in hebben, kom gerust langs en dan kunt u live radio zien. Ja, ik, ik, ik zat verder. natuurlijk nog met mijn hoofd in het boek wat Thijs geschreven heeft en hij liet het eventjes zien. Het is een echt een, een volumptueus boek geworden. Ja, behoorlijk, maar niet van je gewend Thijs.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 Ploreren. Exploreren. en uh, ploreren, exploiteren <laughs> is een beetje te veel. Dat deden, dat deden de, de cowboys, ja, uh, ja. Ja, ja, maar ja, ja. ik niet. Maar in ieder geval, ik, uh, ik, vond het, ik vind Amerika fascinerend. Ik heb er heel veel mee. En uh, na dertig jaar, in 2005, ben ik gaan zitten. Dacht ik, ik moet dat eens opschrijven. En toen heb ik in uh, drie weken 75 pagina's neergepint...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 Bij Atheneum in de filmafdeling oh ja. okay. en dat gaat ook naar AI, Filmmuseum. Dat zijn de plekken waar het moet liggen. Ja, en dan, dan heb je het over deze Bruna of over alle Bruna's in Nederland? Nee, nee, nee, en deze alleen. Oké, okay. nee. maar of... je kunt het gewoon landelijk bestellen natuurlijk. Is ah, iets anders. Nee, bestellen. Is het Op mijn niet website is het ook ja. te koop, dus uh, ik heb thyshokkersefilms.com.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 pro -fasciste. Dus dat klopt wel dat hij die ja. kan zien. Maar het gaat natuurlijk botsen op een gegeven ja. moment. Uh, en hij wordt een grote televisiestern, Dus hij wordt een popi-jopi-ster. Men denkt dat het een acteur is die in kostuum is. Maar... Het is dat, de echte. Het is de echte, ja. want hij is ontwaakt uit een coma. Het is surrealistisch, maar het levert reacties op bij mensen. En er wordt van alles gezegd. En het is, uh, en dat is aanstaande bittere aanstaande de woensdag. Hoe laat uh, is dat? Alv ja. ja, okay. En dat, ik neem aan dat er een verbonden is. vaste tarief ja, of zo? Ja, is of? een vast tarief van 7,50. Ja. Wat behoorlijk goedkoop ja, is. Ja, ja, Alle films zijn ja. 7,50. Ook van buiten de club om. Uh, want het is ook nauwelijks meer een club. Het is gewoon De naam heeft het nog. En daar krijg je ook nog een kop koffie voor. Dus daar hebben we het over. Ja, dat is helemaal en als je naar Haarlem gaat, ben je je reiskosten kwijt. En moet, okay, je, moet je 9 of 10 euro betalen? Ik was uh, laatst bij Star Wars, was ik 13 euro kwijt. Ja, dat was een lange film. Een 3D-toeslag. Oh ja, de 3D, dat is ook zo'n leuke grap. Ja. De 3D-toeslag. Ja, dat op. komt ook voor, voor 3D, moet je weer extra betalen ja. hier, aan de, voor de projector of zo. Maar, maar ja, dat goed, zal allemaal. In ieder geval.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 een uh, one man act geleid ja. op de televisie met Maggie Smit. Dat heeft tot het toneelstuk geleid. En nu is daar de film met Maggie Smit. En Maggie Smit is natuurlijk fantastisch. Als oude dame. Dat is ze ook. Ja, en is... kent haar van Downtown Abbey. Nou ja. ja, Geweldig. Ja. En hier, ja. hier is ze ja. die excentrieke dame in. Ja, met een acteur die aan ja. Bennett speelt. Dus dat is, een, dat is niet eens een moeilijke film. Dat is gewoon een hele aardige Engelse komedie. Zoals ze gemaakt worden in Engeland nog.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 De hitler scène, die mocht niet gedraaid worden in Duitsland 30 jaar geleden. Nee. Okay. Daar konden ze niet tegen. De serie Allo Allo is nooit volgens mij uitgezonden in Duitsland. Dus het ligt allemaal heel gevoelig. Ja, ja, ja. Maar dit is sowieso, omdat er een hele jongere generatie is... gewoon een hele bittere film, satire... Waarbij Hitler toch op het laatst natuurlijk... Met in veel conflicten komt. Met die rare mentaliteit die ja, hij dat heeft. Het. Maar het zit hem ook in hele kleine dingetjes. Ja, dat is het, hè? Hij, he? hij, ja, hij, de ja, hij staat een, een blikje... Uh, een of ander drankje te drinken... en gooit het... er staat iemand bij hem... en gooit het gewoon weg. Ja. Wat wij niet meer doen. Nee. Je, gooit het gewoon op het gras. En die jongen die staat te kijken... dat doe je niet. Ja, dat zal hem worst wezen. Ja, hij doet wel. waar hij zin in ja, heeft. En dat gaat steeds <laughs> meer botsen. Bijzondere film. Ja, okay. nee, ik, uh, ik, ik heb genoteerd. dus uh, En ik denk dat het een bijzondere film wordt. Dus. Goed. Oh, een, nou, we uh, hebben hier een expert die ja, heeft oh, hem al oh, gezien. Okay. Nou, helemaal Heel goed. Dus en ik heb nog kijken. meer bijzondere films. Ja, nou, ja. ja daar twijfel ik niet aan. Maar deze is Sorry. in ieder geval... Uh, oh, je hebt hem twee keer gezien. Deze is in ieder geval aanstaande woensdag. In, uh, Om half acht. Half acht bij het Circus Theater ja, in, de, in de Bioscoop. bioscoop. Oké, okay, nou. Nou, ja, wij ja, we gaan afsluiten. Nee. Ja, uh, nou, het okay. boek is dus bij de Bruna te koop. Wat ja. kost het trouwens? een oh, Net, be, net bedrag, als ik zie Voor zo'n zo zo dik boek. boek met zoveel informatie. Ja. Nee. Dankjewel voor je komst, okay. uh, Thijs. En bedankt uh, we okay, elkaar we weer. Dag. Dag. En we hebben muziek. Ja.